Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De corona-uitbraak in een Enschedeese discotheek is veroorzaakt door één persoon. De GGD Twente heeft onderzoek gedaan naar de uitbraak bij Aspen Valley. De discotheek ging eind vorige maand voor het eerst weer open. Iedereen had heel veel zin om weer een avondje te stappen. Ik denk echt dat het heel erg euforisch wordt en heel, echt een heel apart gevoel... waar je misschien nog wel dat we over deze avond of 20 jaar nog wel denken van... was je daarbij die eerste avond na corona? Die avond is nu al legendarisch, want 180 van de 600 bezoekers liepen er corona op. De Aspen Valley ging meteen weer dicht. GGD Twente zegt nu dat de discotheek niets verkeerd heeft gedaan. De besmettingen kwamen van één feestganger. Waarschijnlijk was die nog niet besmettelijk op het moment dat hij zich liet testen. Sinds het begin van de coronacrisis wordt er meer overgewerkt, blijkt uit een onderzoek van een groot loonstrookjesbedrijf. Ze hebben 32.000 mensen uit 17 landen onder de loep genomen. Die werken gemiddeld twee uur per week langer dan voor de crisis. Het is tijd die ze anders kwijt zouden zijn geweest aan op- en neerreizen naar werk. Over ongeveer een half uurtje wordt er een flink pakket bezorgd... bij het internationaal ruimtestation ISS. Het is een nieuwe robotarm die reparaties aan de buitenkant van het station kan uitvoeren... zodat astronauten niet meer zelf naar buiten hoeven. De arm is in Nederland ontworpen en gebouwd. In de haven van Rotterdam zijn ze er druk mee. De duizenden zeecontainers van het beroemdste vrachtschip ter wereld, de Ever Given... liep in maart van dit jaar vast in het Suezkanaal en blokkeerde de boel daar een week... Bedrijven die spullen aan boord hebben, zitten al maanden te wachten op die spullen, zegt de directeur van de haven. Er zit verzekeringswerk nog in, maar voor de, bij de meeste containers is de verzekering is geregeld. Dus nadat het gelost is, zullen de klanten de containers kunnen opgaan. Vanochtend vroeg meerde het schip eindelijk weer eens aan. Deze loods mocht het naar binnen gitsen. Het is de eerste haven die, die aanloopt hè? In, al, in al die maanden. Ik heb een ook wel blij is in Rotterdam te zijn. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan ook regenen af en toe. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer buien, flink wat wind en 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio op de binnenring van de A10 Noord. Bij de afrit Volendam Dat staat staan drie kilometer met een kwartier vertraging. Want er zijn daar bomen langs de weg omgewaaid. En op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Knopput Velsen en Beverwijk. Drie kilometer file met tien minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht doordat daar een auto met pech staat. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm hey.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 Bevoeg, want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil elke keer een nieuwe randij voel Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik zie jou, wij zijn hier nog niet klaar Dus zeg die afspraak maar voor vandaag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 ik maar de tijd ging dit moment, maar nooit voorbij. Ik wil je nu vanavond om morgen vlog. Want ik heb nooit genoeg, genoeg.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 I'm Van ZFM, ZFM Zandvoort, 106.9 FM Je houdt je hartslag niet meer tegen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 Dat te It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Pull oh, up a finger if you and unknown. Destination unknown